het recht voor je rap rap Yes sir, niet alle van alles, nee want ik haat dat Ben de brenger van Zo was het woordje. Back to basic was het allemaal begon high hats, snap, blast, sample en een kick. Voor jou klikt het maagetjes, voor mij is het te dik En nu de rapper die van een drijmende kunst maakt Totdat je stuk gaat, opdat je stikt in je bluff praat Die tijden waren prachtig, maar is die shit gebleven? Tegenwoordig is het crank en veel little windjes. Oké, okay, dat klopt, dingen evalueer toch lijkt het meer op verkrachten en samen sferen. De kracht van hiphop is niet meer zoals het was De belastige mannetjes op een veelste te harde De Vervelende pubes die niet meer kunnen dan hangen Die hun eerste kutteksten gaan tapen op van alles Ik ben King Kong bitch van je betonnen jungle Die klappen uit hier als ik vrolijk rondjes huffel Dus kom niet praten van wat ik allemaal zou moeten Terwijl je zelf zelfs de dom bent om te poepen wat je hebt is meer dat geen wat ik zie op fucking kindernet En ik heb mezelf bestempeld met een keurmerk Klasse A boempep door je fucking te ganken Geen ingewikkelde dingen, ik hou het lekker simpel Voor de simpele mens, want ik ben zelf lekker simpel Inderdaad getekst en over wereldproblemen Alleen over mezelf, daar hou ik mezelf meer mee bezig Slaat je gehaat maar, voor wat het is wat ik ben conservatief met een plank voor mijn wik. Dit is hoe het moet, ja En niet anders, ik ben letterlijk uniek Dus ik lijk op niemand anders